Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal, BVDA bekendgemaakt. Bart kwam de afgelopen tijd door verschillende kwesties in opspraak. Onder meer vanwege de kwestie over de huur van het huis waar zij met haar man Jan Hoekema woonde. Die was afgetreden als burgemeester van Wassenaar en het paar wilde nog een tijd in de Amtswoning blijven wonen.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 Willem Holleder heeft tijdens zijn proces gezegd dat hij heeft gelogen over wat er is gebeurd met het losgeld van de Heineken-ontvoering. Eerder zei hij dat het geld was verbrand. Holleder zegt nu dat hij erover loog om te voorkomen dat zijn zus Sonja in de problemen zou komen. Haar man en mede-ontvoerder Cor van Hout had zijn aandeel van het geld in prostitutiepanden in Alkmaar belegd. Na zijn dood erfde Sonja de investeringen. Als dat aan het licht zou komen zou ze volgens Holleder vervolgd kunnen worden. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon. Vanmiddag breekt de zon vaker door, vooral in het Binnenland. Het wordt plus 1 graad langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee. Dit was het NOMC FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file bij Rotterdam op de a 15 naar europort Tussen Pernis en de tunnel 2 kilometer. En de vertraging loopt snel op. Dus waarschijnlijk is de tunnel even dicht. Dat was de verkeersinfo.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 Den dien, den dien ze hier doet gerne. wat ze hier nog niet staan? Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met giel woorden. En als dit zoverst verbaaierdeur gaat. En als ziet er licht nog branden, Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een pitje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheer. Verheer. Hey, schoenbeweging, gewitte heeren, zie, laat ik zien hoe geur dan ga maar ziet. Hey, gewitte zie, laat de je zien hoe geur dan gaan zitten. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mijn tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot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 Laat ik je zien hoe Gerda gaat. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, met alle kracht. Doe het dan, doe het dan, schemveuvelgen, schemveuvelgen. En de Jorngever bij, en zo biert jij 29. Is ze kwam hier van de messen, al jij de velden, op me welen, en ik zag er. Tast nee, of tast nooit het, paasje! Hij doet en hij zei: Wijvenken, zie je Gerne! Ik heb er een liedje van geman. Hé, hey, schoenwijvenken, gepiet dat ik heren zie. Laat ik je zien hoe Gerne dan ga maar zie. Hey, vijfken, ge weet dat gewitte kaheren, zie. Laat ik je zien, hoe geurend dat ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij tot Doe het Doe tot dan, tot hem, tot hem, tot hem, en binst, dat is hem de toddergaf. Schettigen zij, meer gat. Joehoe. Zo, dat was de kop eraf. Dan hebben we hem vast nog weer gehad. waar? Dag. Goed, nou oké, okay, dit is de opening van zeer veel lust vandaag. Want uh, de tune wil niet, uh, wil niet opstarten. Dat is dus weer even leuk. Uh, praat jij het even vol? Dan, uh, dan kan ik even de tune opstarten. Uh, hoezo moet ik het vol praten dan? Ik ben druk aan typen. Ja, nou. Daar is niet zo'n probleem. <laughs> Technische probleem. Ja. Dat ja, is zo jammer dat er radio is, hè. Nou, Kun je een testbeeld opzetten? Dan maar een carnaval zit. Ja, wel ja. Ik zat laatst weer in een bruin café. Je mooie meid zei: Hé, hey, ga je mee? Jij en ik, wat dacht je ervan? Ik zei: Hé, hey, dat lijkt me geen goed plan. Ik heb namelijk al best wat gedronken, dus mijn beoordelingsvermogen is wat geschonken. Laten we niets doen dat ons moet bespijten, het is gewoon een kwestie van verantwoordelijkheid. Maak wel overwogen keuzes, en denk op de lange termijn. Want het is statistisch is onwaarschijnlijk, dat vandaag. De vragen of ik mee te gaan, een feest. Ik zeg ze, ik ben gisteren ook verlaat naar bed geweest. Dus ik denk dat ik vanavond even oversla, Liever thuis zit, dan ben ik morgen nog een beetje fit. Ja! Yeah! Maak wel overwogen keuzes, en denk op de lange termijn. Want het is statistisch onwaarschijnlijk: vandaag de laatste dag zal zijn. Al je opties op een rij. Hou altijd netjes je administratie bij en laat er een nachtje overheen gaan. Oh, dan kom je nooit voor verrassingen te sparen. maar wel. All Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, ik hoop niet dat de wet van Murphy in uh, werking treedt. Want als dit uh, symptomatisch is voor het begin van vandaag, dan kan het weer leuk worden vandaag. Goed, nou, uh, we gaan daar niet zo moeilijk over doen. De Tjong wilde even niet. En uh, nou ja, nu doet hij het wel. Dus hartelijk welkom bij ZFM Lunch. Als je luistert ook, we hebben het al uh, gehoord, een beetje in uh, carnavalsaccent. En uh, wat u uh, net liet horen, dat is een hele leuke plaat. Uh, die die Pikt ik, uh, die, die, die is van de Speld. En dat is zo'n site op Facebook. En die hebben dus een carnavalswit gemaakt. Met een tekst die dus gewoon helemaal tegenstrijdig is aan wat carnaval eigenlijk is. Gewoon, oh, nou, je komt erbij, niet zuipen, niks doen, gewoon je komt erbij al. Nou, ik vond het zo leuk, nummer. ik denk, ik ga u dat even laten horen. Daarvoor. Uh, want je moet nog ergens mee starten per slotverrekening. Uh, de, alvast de artiest in het licht, de eerste van vandaag. En uh, dat was Ivan Heilen. En die man die is geboren in Asseneden op 8 februari 1946. Dat is een Vlaamse kleinkunstzanger die in 1973 bekend werd... dankzij de hit de Wilde Boeren Dochteren en de Werkmens. Hij is de broer van journalist en tele, uh, televisiemaker Martin Heilen. Nou, en het liedje wat we net hoorden... dat was natuurlijk De Wilde Boerendochteren. En wij herinneren ons ook nog even... de prachtige persiflage die André van Duin... Eh, erop maakte, namelijk de tamme zo. Ja, Eigenlijk <lacht> die moet je er eigenlijk vlak nadraaien. Dat is wel zo leuk. Maar goed, eh, we zijn van start. Het is donderdag. Het is 8 februari vandaag. We hebben nog een aantal artiesten in het licht. Waaronder een paar leuke. En eh, verder, nou ja, verder hebben we niet veel vandaag. Nee, we hebben alleen... Eh, het regio nieuws straks, half één, half twee. En natuurlijk gaan we proberen contact te zoeken met onze sportmaster, de heer, de heer Ruckert natuurlijk. wel. Want uh, we willen natuurlijk wel eens even horen waar het morgen allemaal over gaat. En ik vermoed dat daar heel veel Olympische Winterspelen in zullen zitten. Nou, dat horen we waarschijnlijk straks. En in de tweede uur gaan wij contact zoeken met de heer Ruckert. Dan weet u dat ook weer. En misschien hoort hij zelf ook, dan weet hij vast dat ik bij de telefoon moet gaan zitten. Dat is wel handig natuurlijk. En voor de rest, nou ja, lekkere muziek jongens vandaag. Yeah. 3 in 1. In, in. Van een dame die ik eigenlijk nog nooit in een 3 in 1 gedraaid heb. Vandaag maar eens wel. Tina Turner. Oh, oh, is coming. your mind on the money keepin'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 Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for my Places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. You don't think of them as human. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the mud your eyes on the wall I'm your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do I'm your private dancer, a dancer for money, any old music will 3 in 1 in, in, in. It. There's a phrase that dips But whatever the reason you do it for Ja, ik zei het al, nog, uh, nog nooit eerder eigenlijk een 3-in-eentje uh, van, uh, van Tina Turner gebruikt. En ik vond, nou dan moesten we dat vandaag maar eens een keer doen. Eigenlijk He? schandalig. Ja, eigenlijk schandalig hè? Ja, vind ik ook. Nou, goed, ik heb straf verdiend. Oké. Okay. <lacht> uh, goed, uh, in ieder geval dit was Tina Turner. En uh, Tina Turner, dames en heren, die werd uh, dus geboren in het uh, plaatsje Natbush in uh, Tennessee in, uh, op 26 november uh, 1939... Ja, van oude dame intussen. En haar oorspronkelijke naam is Anna May Balak. Ja, met zo'n naam word je geen artiest natuurlijk. Uh, dat wil ik zeggen. Ik denk het niet. Nee, het is een zangeres en actrice uit de Verenigde Staten, dat is natuurlijk duidelijk. Uh, en ze heeft tegenwoordig de Zwitserse, uh, Zwitserse nationaliteit. Ze woont daar dus ook. En uh, ze had voorheen de Amerikaanse nationaliteit, maar heeft deze opgegeven. En ze heeft de bijnaam Queen of Rock. En natuurlijk de Queen of Rock'n'Roll in de jaren 60 en 70. Werd ze met haar toenmalige echtgenoot Ike. Bekend als het duo Ike en Tina Turner. Nou, die Ike was niet zo'n hele prettige man. En toen op een gegeven moment de zaak een stuk liep. Uh, begon zij een zeer uh, belangrijke solo-carrière. En uh, dat was. Uh, Waarvan nou, acte? Die duurt nog tot vandaag aan toe. Ja, ja, ja, ja ze is ja, ja, ja, niet meer Nee, nou, ze is nog wel actief. Ja. Maar uh, het is niet meer zo dat ze. Een hele grote wereld toeneens. toen nee, Dat moet je ook een... niet doen. Ze is bijna nee. 80. Nee. Moet je niet meer doen, joh. He, moet 19? niet meer willen. Nee, ze is, ze is bijna 80, joh. Dan kan je het niet meer doen. Nou, oh. goed. We gaan uh, ons opmaken, dames en heren, voor het regionieuws van half 1 bij CFM Zandvoort. Het leukste seizoen van Zandvoort. Kan ook niet anders, want er is er maar één. En, uh... ja. <lacht> ja, dit is wel heel veel zo. Ja, ik moet het nou een beetje positief zijn. Er staat een nieuw bestuurslid vlak naast me. Ik moet een beetje. <lacht> Oh, een beetje, beetje wit voetje halen en zo. Ja, ik zal de volgende keer een potje stroop voor je meenemen. Dat smeert wat makkelijker. Ja, dat is beter, hè? Nee. Ja. Oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Schaatsen op ondergelopen uitwaarden langs de grote rivieren is levensgevaarlijk. Daarvoor waarschuwen ijsclubs en natuurbeheerders. Politie en toezichthouders halen de schaatsers die het toch wagen van het ijs. Doordat er kort geleden een hoogwaterperiode was... zijn de uitwaarden langs de rivieren helemaal volgelopen. En dat zorgt nu voor uitgestrekte ijsvlaktes. Dus. Maar omdat het waterpeil in de rivieren ondertussen zakt... is er op veel plekken ruimte tussen het water en het ijs. En wie door het ijs zakt, kan een stuk lager in diep... en uh, toch echt heel koud water terechtkomen. Niet zo heel goed voor je gezondheid. En daarbij is de ijslaag op de uitwaarde volgens staatsbosbeheer... nog lang niet dicht genoeg voor een schaatstocht. En dat geldt ook voor ijs op vennetjes en plassen achter de dijken, dus pas op. Uh, het ijs is echt nog niet dik genoeg. Ik zou het niet, doen. Nou, hou het maar bij de ijsbaan. Nee, hou het maar bij de plaatselijke lokale ijsbaan. Oké. Okay. Ja, dat is veiliger. Nou, ga ik daar schaatsen? Ja, ik zou het doen. In de abrikozenpitten van het merk Superfood is een zeer hoge waarde. Waterstofcyanide. En dat is blauwzuur. Ja, aangetroffen. Het product kan daarom heel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ja, kan. Het is gevaarlijk voor de gezondheid. Holland and Barrett, voorheen uh, de tuinen, uh, die het product verkoopt, verzoekt consumenten daarom dringend. om de pitten niet te consumeren en naar de winkel terug te brengen. En dat geldt ook voor aangebroken verpakkingen. Het aankoopbedrag wordt daarna volledig vergoed. Ook de pitten van het merk Jacob Hooi zijn inmiddels teruggeroepen. Dus als u daar nog wat van heeft, of daar een verpakking van heeft gekocht onlangs, terugbrengen. Niet, uh, niet gebruiken. Het is uh, echt een raar goedje hoor, dat blauw ze. Bloemendaal was in 2017 net als in eerdere jaren wederom de duurste Nederlandse gemeente. Daar verwisselden huizen voor gemiddeld 776.000 euro van eigenaar. In Bloemendaal lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning daarmee 5,5 keer hoger dan die in Delfzijl, wat de goedkoopste is even ter vergelijking. In Delzijl ligt de gemiddelde woningprijs op 141.000 euro. Zo. Ja, maar wie wil, daar nou, wie wil daar nou wonen? En ja, oké. Okay. Je hebt wel een gekopen woning. Dat wel. Dat dan weer wel. En dan moet je hem daarna naar Bloemendaal laten verhuizen. <laughs> Dat is allemaal... <laughs> is een optie. Ja. <laughs> Kun je niet weten ik een caravan kopen ja. of zo voor ja. die prijs. Kan ook. Ja. Uh, ja, bij een gevoelstemperatuur van min 9 ontluikt op het strand van Zandvoort de zomer alweer. We haal je het in je hoofd denk ik dan? In rap tempo worden de seizoenspaviljoens alweer opgebouwd. Komend weekend al openen Vogels en Meijer hun deuren. Het winterseizoen en de winterslaap is dan officieel voorbij. Nou, mag het ook. Ja. Ik heb wel zin aan de zomer. En tot zover uh, de nieuwsberichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, de dag begon hier uh, stralend en wolkeloos. En inmiddels uh, is dat dus al aan het verdwijnen. Want er komen steeds meer wolkenvelden. Uh, uh, uh, er zijn uh, inderdaad, zoals ik al zei, wolkenvelden. En er is aan de kust uh, kans op een uh, sneeuwbuitje. Al zal ik niet veel voorstellen. In het oosten is het onbewolkt en koud met temperaturen tussen min 5 en min 9 graden. Vanmiddag uh, zijn er wel perioden met zon. Het blijft overal droog. En uh, de maximumtemperatuur komt uit rond plus 3. De zuidelijke wind is zwak tot water en neemt in de loop van de dag iets in kracht toe. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt in het westen de bewolking toe en in de rest van het land zijn er nog een, uh, brede opklaringen en blijft het droog en de minima lopen uiteen van rond het vriespunt aan zee tot min 5 in het oosten. Uh, dan de verwachting voor vrijdag. Toenemende bewolking met kans op sneeuw en de daarbij behorende gladheid. Later, met name in het westen van het land, overgaat in regen. Houd dus het weerbericht in de gaten als u de weg op moet, want het kan inderdaad glad worden. En het kan op bepaalde plaatsen zelfs even ijzelen. Dus opletten. Tot zover. staatsgreep van het programma Lompige Metaal en zo. Uh, Hoe raakt het zo? Gewoon uh, machtsgreep is dit, uh, dames <laughs> heren. en heren. Uh, er gebeurt gewoon even een machtsgreep hier in, de, in die studio. Dingen, nou ja. De, pff, nou ja, uh, de rest van die die hoort u aanstaande dinsdag wel weer. Pff, ja. Tussen, tussen uh, 8 en 10. Ja, ja. Uh, dit was uh, Sonata Arctica, toch? Mm. Ja, uh. Uh, met het, uh, cover, uh, uh, een cover. Een cover? Gingen ze weg dan? Een koffer, ja. Een cover heet een dat. Een cover. Ja, zeg het nou eens netjes. Ja, dat zeg ik. Cover, cover. cover. Nee, cover. Cover. Ah, wel. Well, well. Goed, in <laughs> ieder geval het uh, originele is van de Scorpions. En um, dat heette uh, Still Loving You. Ja, en uh, ze hebben er toch uh, duidelijk een eigen versie van gemaakt. Ja, dat mag wel stellen, ja. <laughs> Tjonge, jongens hadden haast zeker. Goed, ja. nou. Ja, ja, ja. ja. Je zou nu denken dat uh, Bloe uh, Black Velvet van Elena Mels kwam, maar dat is niet zo hoor. Het is Don McLean. En walk through gates of wrought Iron Black. There lies a world that's transformed before me. When I arrive, will I ever go back? I take a walk. In botanical gardens And look for the faces Of the pretty young girls Just like the flowers That bloom all around me I fall in love In this colorful world You might go walking And thinking of nothing Perhaps your love life is caught in a bind There in a flowery dress In the sunlight You'll find somebody Who will change your mind She's haunting me And she looms in my memory That beautiful face With perfume in the air She brushes my arm. And smiles ever faintly A feminine vision With the sun in her hair We might go walking Hand in hand in the garden And cross the bridge When it starts into rain And then go laughing And looking for shelter And find a feeling that you can't explain The colorful birds in botanical gardens All fly away to a breezy lagoon Where lovers can swim in the warm summer waters Surrounded by flowers in the light of the moon And the gates will be closing Shall I remain Or go back to the world Shall I remain In botanical gardens Surrounded by flowers And those beautiful girls Shall I remain In botanical gardens Surrounded by flowers And those beautiful girls I love those flowers and those beautiful girls. I dig those flowers and those beautiful girls. Ja, hij brak door met uh, prachtige liedjes Zoals uh, American Pie en uh, natuurlijk Vincent. En uh, ja, voor het eerst hebben we eigenlijk niet zo gek veel van hem gehoord. Uh, ja, een keer nog een. Al uh, een cover van een nummer van uh, Roy Orbison, uh, Crying, dat hij ook gedaan heeft. Maar uh, ja, toen was het eigenlijk toch wel redelijk stil uh, rond de man. En dit is ineens een nieuw plaat van hem. Eh, tenminste, er staat ons release datum 2018. Dus het zal wel nieuw zijn. Het heet Botanical Garden. En uh, het was dus uh, Don McLean. Artiest in het licht. En ik geef u vast uh, even als uh, waarschuwing, nou waarschuwing, dat het heel apart is wat u nu gaat horen. Dit zul je niet vaak uh, op de radio tegenkomen. Uh, maar het is, het is heel apart. Het, het is een hele unieke combinatie eigenlijk, moet je zeggen. Uh, het is een operazanger. zanger, uh, operazanger. Opera radiopresentator, ook dat toch. Hij komt uit Beverwijk. Hij woont zo bij Monnoek. Nou, niet helemaal, maar goed. Uh, en uh, hij uh, is jarig vandaag. Hij, uh, ja, hij is echt jarig. Hij is uh, geboren... Oh, dan nou was mijn beeld weer weg. Jongen, jongen. Nou, daar zijn we weer. Hij uh, is uh, geboren, deze meneer, onder de naam Jacobus of Jacob Marinus Jaap Bakker. En hij is geboren in Beverwijk op uh, 8 februari uh, 1938. Dus hij is 80 nee, geworden is wat. Het is dus niet te geloven, wat een leeftijd hij 80? En vooral bekend onder de artiestenaam Marco Bakker. Een Nederlandse operazanger, operettezanger en radiopresentator. Jawel, in uh, 1963 was hij de zanger van het nummer uh, 3 Schuim Boers... dat op de B-kant stond van het grammofoonplaatje Katootje... uit de tv-show van Wim Zonneveld, uitgevoerd door uh, zijn solisten. Uh, na zijn opleiding op het conservatorium in Amsterdam maakte hij in 1965 zijn debuut met de voor hem, eh, voor hem geschreven opera De Droom op het Holland Festival. Zijn eerste grote tournee vond plaats in 1973 in de Verenigde Staten, waar hij 18 concerten gaf. En in Nederland is Marco Bakker vooral bekend van zijn eh, tv-programma's en radio-optredens, en dan in het bijzonder van zijn nieuwjaarsconcerten. Hij is dus 80 geworden, 1938, nee, uh, 2018. Dus van harte gefeliciteerd, Marco. Of jaap, net wat je wil. En uh, hij kan nog steeds zingen als de beste, hè? want ik heb hem onlangs uh, hebben we hem nog gehoord, in de grote kerk van Beverwijk, waar hij meewerkte aan een manifestatie. En dat was uh, helemaal te gek, dat klonk fantastisch. <coughs> en um, binnenkort. Dat kan ik u ook vast vertellen. Uh, binnenkort, ik dacht dat het datum 23 maart was. Uh, gaat hij een jubileumconcert geven in de Grote Kerk van Beverwijk. Hij zou dat oorspronkelijk in Carré doen. En toen hij de Grote Kerk van Beverwijk eenmaal gezien had, zei hij... Nee, dit is veel leuker. Ik ga het hier doen. Wat intiemer, wat mooier. Uh, de datum is, dacht ik, 23 maart. Maar goed, die combinatie die u nu gaat horen, dat is heel vreemd. Want het is namelijk, het nummer heet uh, Chanson de Malheur. En uh, ja, ik dacht ik ga nu geen klassieke nummer draaien. Dat doen we dan misschien op zondagavond nog wel een keer van hem. Maar uh, het is een combinatie van Marco Bakker samen met het goede doel. En het is een heel raar nummer. het klinkt heel vreemd. Dus ik zou zeggen: luister en huiver. Chanson de Malheur, Ja Bakker of Marco Bakker moet ik zeggen, met het goede doel. Artiest in het licht. Vragen de monden. geen Weet u we niet bloed? Iedereen op maandrand zo'n, veel meer is er niet aan te Vragen de monden en een op de deur. Geen geld meer op de maan. Elk brand zal eens breken. Ieder glas valt een keer stuk. En elke dam die is gebouwd bezwijkt dus een keer onder de druk. Het veiligste vliegtuig stort een keer. Onschuldig in het verkeer apart, dan een, beetje, een beetje negatief een beetje negatief maar goed, allemaal, die uh, is een beetje somber allemaal, weet je wel maar uh, dat maakt niet uit, het was uh, Marco Bakker en, en dat uh, dan helemaal samen met het goede doel en uh, nou het Henk, het, je hoort hier wel heel veel Henk Vijsbroek in denk ik ja ja kent u dit nog? Weet je nou? Weet je wat het is, welke serie dit kwam? Nee hè? Weet je niet hè? Nee. Heel uh, Street Blues. Heel goed. Je mag nooit meer rijden. Ja, dat was een, een van mijn favoriete series. vond nog altijd geweldig. Goed, we gaan naar het uh, NOS-journaal van 1 uur. Eh, dames en heren, de tijd zit er alweer op. Het gaat snel als je, je lol hebt. Ja, we hadden ook een valse start. Het duurde dan weer extra lang natuurlijk. Potvri. Doei. Maar goed. Uh... We gaan naar het NOS-journaal van 1 uur en uh, wij komen natuurlijk nog een uurtje bij u terug tot 2 uur. Straks uh, gaan we ook contact zoeken met de heer uh, Henny Ruckert over de sport van morgen. En uh, nou ja, voor nu in ieder geval even, uh, als u een broodje op uw bord hebt, eet smakelijk. Wij doen het wel met een bakkie koffie.